De vrouw die gisteren dood werd gevonden bij Venlo blijkt met geweld te zijn omgebracht, zegt het Nederlands Forensisch Instituut. De ME doet sporenonderzoek in het Bos- en Heidegebied waar de vrouw gisteren door voorbijgangers is gevonden en de politie weet nog niet wie de vrouw is.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 Langs de lijn, met Robert Meder. Ja, goedenavond, Kaap heeft voor een daverende voetbalprimeur gezorgd. De Kaap plaatsten plaatsen zich voor de eindronde van de Afrika-cup... door Cameroon, u weet wel, het Cameroen van Eto'o uit te schakelen. Tony Varela was een van de hoofdrolspelers. Hij is uh, speler van Sparta en hij komt zo aan het woord. Jong Oranje kan zich morgen in Rotterdam plaatsen voor het EK van volgend jaar in Israël. Oranje won al met 2-0 in en tegen Slovakije. Toch waakte bondscoach Cor Potts voor al te veel optimisme. Wij hebben op het juiste moment hebben we toegeslagen. Dat is, dat is een verdienste ook. Uh, maar we zullen nog heel hard aan de bak moeten om het resultaat binnen te halen morgen. Want uh, het is nog niet zomaar een gelopen koers. En bij de NK-marathon voelde Koen Rijmaken Rijnmaker zich de grootste verliezer. Uh, hij ging als favoriet van start, maar finishte slechts als derde. Ja, je kan af en toe een slechte dag hebben natuurlijk. Maar de kunst is om uh, met de marathon om te plannen dat je juist de goede dag hebt op de dag van de wedstrijd. Maar uh, ja, ik was zelf gewoon heel erg slecht vandaag. En verder hoort u bij Judith Meulendijks naar haar laatste internationale optreden. En nemen we een kijkje bij de Belgen. De Belgen van Erik Wilmots aan de vooravond van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. En over vier weken precies begint het schaatsseizoen met de NK-afstanden. Thijsje Oenema heeft hoge verwachtingen van het seizoen dat eraan komt. We hebben niet heel veel geschaad deze zomer. Dus ik moet echt wel heel lang wennen. En ik ben niet zo snel uh, gewennen. Dus ik, uh, ja, ik moet veel wedstrijdjes rijden. Alleen ik merk wel dat ik een goede zomer heb gedraaid. En dat er de goede punten wel echt zichtbaar zijn. Alleen het uh, duurt nog eventjes voordat het recht uitkomt. En dan ook nog het verhaal van motocross. Zij spannende Etienne Baks. Hij is Nederlands kampioen geworden. Op zich niet zo bijzonder, maar hij werd het zonder te rijden. Hoe dat zit, hoort u voor 11 uur in NOS de Lijn. Maar goed, eerst Kaapverdië, want dat heeft dus voor een dag... Van de voetbalprimeur gezorgd, de eilandengroepen voor de westkust van Afrika... met in totaal nog net 500.000 inwoners... is voor de eerste keer aanwezig op de eindronde van de Afrika Cup. Kaapverdië was in de playoffs te sterk... voor een van de grootste voetballanden van het continent... Cameroen, viervoudig kampioen van Afrika... was niet opgewassen tegen Kaferdië. Vandaag won Cameroen weliswaar met 2-1... maar ieder was het 2-0 voor de voetballers van Cabo Verde. In die ploeg speelt Tony Varela, middenvelder van Sparta. We hebben een, uh, een matige lijn met hem, maar we gaan toch proberen. Tony, goedenavond. Kun jij, uh, je bent onderweg naar het vliegveld. Beschrijf eens even hoe groot de vreugde is. Ja, de vreugde is uh, op dit moment met, uh, met de spelers, staff en... Uh... Het aantal mensen van de regering die uh, mee zijn gaan, is natuurlijk, ja. Het is, is een beetje eigenlijk. Na het einde ja, dan, uh, ja, ongelooflijk. We hebben de keihardstof gekost en, ja, we hebben historisch geschreven voor het land. en uh, Ja, dat is wel geweldig, mee. Ja, het, het werd uh, thuis 2-0. Toen was de euforie al enorm, kan ik me voorstellen, hè? Ja, precies. Want als je vooraf, als je. Uh, als je 2-0 zegt tegen een, uh, ja, een groot voetballand als Cameroen voor Afrika, de Griepen, ja, dan, dan denk je daar natuurlijk voor. En, uh, ik denk dat weinig mensen ons, uh, ons echt die kans uh, hadden, uh, hadden aangegeven om door te gaan. En, uh, uiteindelijk hebben uh, we thuis weer gewonnen en dat was dan een heel mooie uitgangspositie voor, uh, voor uh, de heenwesters. Kan je een beetje beschrijven in wat voor omstandigheden jullie hebben moeten voetballen? Was alles prima geregeld? Oh, ik moet zeggen, ja, dit keer uh, fantastisch wat de regering uh, allemaal is gedaan. De uit, dus, uh, allemaal beveiliging, mensen. En, uh, ja, de regering is uh, echt voor, voor deze wedstrijd alles aan gedaan om uh, de top te regelen. Dat is ook gewoon gebeurd. Ja, omstandigheden waarin we moesten voetballen. Ja, je, je komt in een, in een vol stadion met uh, 40.000 40 uh, Cameroonese. en uh, ja, uiteindelijk uh, fantastisch, echt fantastisch. Heb je gespeeld eigenlijk? Ja, ik heb hele rustig gespeeld. Dus ik, uh, ik ben nu aardig stuk. <laughs> ja, dat kan, dat kan ik me voorstellen. Nu ga je terug met het vliegtuig naar Cafverdië. 500.000 inwoners. Heb je enig idee... wat voor een toestand je daar mee gaat maken? Want volgens mij staan er 500.000 mensen op het vliegveld. <laughs> ik denk dat uh, heel, uh, heel het eiland wel op de kop staat. Of dus alle eilanden, denk ik. Ik heb uh, berichten gehoord... En, uh, dat het een en al het volksfeest is en uh, dat iedereen uh, aan het feesten is. Dus uh, dat gaan we nu uh, meemaken. Ja, goed. Um, um, ja, misschien wel het laatste grote toernooi van ETO heb je door zijn neus geboord. Uh, ja, inderdaad. Uh, wat, ik, wat ik net zei, uh, geweldige ploeg. Uh, Cameroen met uh, geweldige namen onderaan de Eto'o. En ja, uh, voor ons is het natuurlijk mooi. Het is ons eerste. En, uh, Waarschijnlijk voor één uur zo laat. Wanneer ben je weer terug in Nederland? Ik vlieg morgenavond terug en dan ben ik dinsdagmiddag ben ik weer. En dan komend weekende gewoon thuis hier in Nederland tegen Volendam? Ja, nu is het even genieten hiervan en twee dagen genieten. En dan als terug ben in Nederland, ga ik weer rond naar spel. Dus dat is dan ook weer belangrijk. Goede vlucht en geniet ervan! Dag, ja. Dat ik zeker doen. Dag. Oké. Okay. Dat was Tony Varella vanaf het vliegveld, bijna het vliegveld, onderweg uh, terug naar Kaapverdië, waar hij als een held zal worden ontvangen. Overigens zat Willy Overton van Heracles Amelo op de bank bij Cameroen. Uh, hij dus niet naar de Afrika Cup, en Tony Varella van Kaapverdië dus wel. Morgenavond speelt uh, Jong Oranje in Rotterdam zijn tweede en beslissende wedstrijd tegen Jong Slowakije voor één plaats op het EK van volgend jaar in Israël. Jong Oranje verdedigt op het Spartakasteel een 2-0 voorsprong. Bondscootskor Pot heeft Ricky van Haren opgeroepen in de plaats van Jordi Klaasie, die inmiddels bij het grote Oranje zit. En ondanks de overwinning van vorige week weet Pot dat de buit nog lang niet binnen is.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 Hoe komt dat toch, dat de keeper zoet begint geconstateerd aan de westen en de rest lijkt wel van nog even in de kleedkamer te zitten? Nou ja, als je weet dat wij daar dus continu over praten en hameren... En, uh, maar dat, dat zit er dan toch op een of andere manier in. En kan, wie er ook voor de groep staat, ik, ik weet het niet. Maar uh, ik had hier ook helemaal niet op gerekend eerlijk gezegd. Nee, het is toch heel gek, ik jongens? Heb al, ik heb nu al een voorstel gedaan van morgen als we de TOS winnen... gaan wij de afschap nemen. Dan, dan hebben we in ieder geval de bal in zit. Ja, maar ja, want zo ga je wel denken. Ja, tuurlijk. Zo is het ook. Dat heb ik ook gezegd. En dus dat gaan we dan ook doen morgen. Als we de kans krijgen. En verwacht je een ander Slowakije? -e ja, nou ja, ik, als ik trainer ben van de tegenpartij... dan zou ik veel meer risico nemen. En dan zou ik vaarbank gaan spelen. Dus ik ben benieuwd, maar ik heb niet het idee dat ze dat zullen gaan doen. Dat, is, dus, dat, ligt, dat in... niet zo, nee. ligt niet zo bij die landen. Dus, maar ja, goed. We moeten uitkijken. We moeten oppassen voor een snelle tegengoal. We moeten zorgen dat we zelf scoren. Dan maken we het af. Als je zelf snel scoort, dan is het natuurlijk een gelopen koers. Uh, voorin wijzig je wat, heb ik begrepen. Uh, je gaat met Cabral beginnen aan de linkerkant voor Wilschut. En Van Haren, nee, in, ik. Van Haren begrijp ik goed als een logische opvolger van Klaarsie. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, je ik niet maar. zo gek veel veranderen. Ik ga niet veel veranderen, Nee, daar heb ik geen reden toe. Het punt is, je moet het eerste kwartier. Moet je schade vrij doorkomen? Wij moeten een eigen spel spelen. We moeten die bal in de ploeg houden. We moeten voetballen op de Nederlandse manier. Veel balbezit en, en dreiging naar voren toe. Dat, dat is de enige manier om succes te hebben. Je begint met een 2-0 voorsprong in eigen omgeving, ja. dat mag toch niet misgaan. Dat mag niet misgaan. Maar ja, je weet, de wonderen zijn de wereld niet uit. En, ik ik waard er enorm voor. Dat doen we met, met de hele staf. We zitten er bovenop. We kunnen het ons niet permitteren... om dit nog te laten lopen. De bondscoach Cor Pot in gesprek met de verslaggever Rob Fleur. Doelman Jeroen Zoets was afgelopen, zaad, uh, afgelopen donderdag... een van de uitblinkers bij uh, Jong Oranje. Hij behoedde zijn ploeg al na zeven seconden voor een achterstand... door als enige goed op te letten. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is, dat, uh, dat als je aan een wedstrijd begint dat je op scherp staat. En ik doel op de eerste, eerste tien seconden uit tegen jong Slowakije. toen stond iedereen te slapen, behalve Jeroen Zoet. Ja inderdaad, moest ik snel optreden inderdaad, maar uiteindelijk ja, sta ik ervoor en gelukkig kon ik, de, kon ik het corrigeren van wat er fout ging. Want ja, daardoor werd het 0-2, want als je achterkomt, dat had wel eens een probleem kunnen worden. Hè? Ja inderdaad, de 0 is lekker in zo'n uitwedstrijd, en twee doelpunten voor. En uh, je weet, het was redelijk uitverkocht daar. Er zaten veel mensen. En als je dan, als het een achterstand komt... dan gaat iedereen er nog meer achter staan. En uh, op deze manier uh, heb je het publiek als niet uh, ge uh, ge uh, gehoord uh, in Slocke. In de tweede helft gebeurde er nog wat, hè? En een peer die normaal de tribune erin ja. uh, vliegt, die dreigde zomaar in het ja. kruis te vliegen. Ja, inderdaad. Uh, misschien raakte hij hem goed. Misschien was het bewust. Maar misschien raakte hij hem ook wel helemaal niet goed. Alleen, gelukkig kon ik hem nog net maand achter krijgen En uh, kon ik hem overtikken. Nou zit iedereen, eh, Jong Oranje is geplaatst, die gaan naar Israël toe volgend jaar. Wat zeg jij dan? Ik zeg, misschien kunnen we elkaar morgenavond na de wedstrijd weer spreken... en dat we dan zien waar we dan staan. En misschien kunnen we dan elkaar de hand schudden en elkaar in Israël zien. Want ja, er zijn nog 90 minuten te spelen... en dat zijn net zo uh, belangrijke minuten als afgelopen donderdag. Dan ben jij, zoals Vergaal zei, de bondscoach... eigenlijk tijdelijk teruggezet om Jong Oranje te helpen. Voel je dat ook zo? Um, nou, zoals je het nu zegt, kijk, uh, deze twee wedstrijden zijn natuurlijk voor jongeren heel belangrijk. En voor mij is het ook belangrijk dat ik gewoon wedstrijden speel. En uh, na deze trip heb ik denk ik twee wedstrijden gespeeld. En dat is, denk ik, belangrijker dan dat je twee wedstrijden op de bank zit. Ja, maar uh, sommige mensen zeggen altijd het echt oranje. Dat is zoveel mooier. Het echte Oranje is, ook, ja, is de hoogste stap waar je, waar je kan zijn. Dat is ook hartstikke mooi om daarbij te zijn. Maar als je met een, met een reden bij jonge Oranje zit... en daar alle wets, uh, twee wedstrijden kan spelen, dan is dat ook heel belangrijk. Dan ben jij eigendom van PSV, maar je keept voor de tweede achterin volgende seizoen bij RKC. Moet je niet eens lachen als je in richting Eindhoven kijkt... waar ze aan het rommelen zijn met keepers... Nou ja, daar lach daar ik niet om natuurlijk. Ik, ik kijk altijd naar mezelf en ik volg PSV ook nog uh, op de voet. Uh, en ja, dan krijg je wel eens een vraag van: stel dat je bij PSV zat, zou je dan nu keepen? Ja, misschien wel, misschien niet, maar dat is achteraf. En ik heb op momenten wanneer ik keuzes moest maken, bewust keuzes gemaakt en daar sta ik nog steeds volop achter. Ja, en dan, uh, dat was Jeroen uh, Zoet, Tot slot Marco van Ginkel, de man uh, van de twee doelpunten van afgelopen donderdag. Hij had niet te klagen over belangstelling. hele hoop uh, ja, berichtjes en whatsappjes natuurlijk. En uh, Facebookberichten. En, uh, dat is alleen maar leuk, denk ik. Want je hebt een lampje erover gedaan om ze allemaal door te nemen. Want dat is geloof ik begonnen meteen na de wedstrijd donderdagavond. Klopt dat? Ja, gelijk. Eerst natuurlijk even in de kleedkamer. Daarna kijk je wel, uh, wel even op je mobiel. Ja, en dan zie je wel uh, ja, dat hij uh, druk is geweest. Ja, het mobieltje. En uh, ja, een hoop berichten gehad. Dus uh, dat is leuk. Heb je nou een naam gemaakt in Nederland en daarbuiten? Ja, vindt nou, dat weet ik niet. Het is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd. En uh, ja, als je dan twee keer scoort... Dan, uh... Ja, hier speelt een, ja, een redelijke wedstrijd dan. Uh, denk ik dat, dat, uh, ja, dat je naam wel even in de picture komt. Maar uh, ja, of je dan uh, bekend bent in uh, Nederland en het buitenland, dat weet ik nog niet. Maar uh, het was wel belangrijk. Hè? Nou, er zitten al mensen omheen. Laat ik maar zeggen, analyticus Jan Boskamp. En dat soort mensen die zeggen dan... Hij is sterk, hij is continu in beweging en hij is ruim voor de top. Ja, dat zijn mooie woorden van uh, Boskamp. Dus uh, ja, dat, uh, dat is alleen maar mooi. Ben je nou bij Jongeranje anders dan bij Vitesse? Uh, hoe bedoelt u? Nou, ja, qua voetbal. Qua voetbal, uh, ja, je bent natuurlijk uh, bij Jongrij niet elke week, uh, elke week samen. Dus bij Vitesse heb je een, uh, ja, een betere, uh, ja, betere opvatting, misschien een organisatie dat je... Uh, Waar je elke week uh, ja, mee traint. En, uh, ja, hier bij Jongran uh, ja, je traint natuurlijk uh, ja, één keer uh, in de zoveel tijd met elkaar. En, uh, soms zitten er ook andere jongens bij, een ander team. Dus, ja, het is natuurlijk wel, uh, wel even wennen af en toe. Maar uh, ja, op zich het middenveld is wel, uh, wel aardig intact de hele tijd. En dat, uh, ja, dat voelt wel aardig. Ja, je pas je ook zo gemakkelijk aan lijkt het wel. Ja dat denk ik wel. Ik, uh, ja, het niveau uh, ja, ik zit er al uh, het hele jaar bij. Dus dat gaat gewoon goed. En uh, ja, ik pas me ook gewoon aan, uh, ja, aan het team. We hebben uh, ja, een, uh, een goed team, denk ik. En uh, ja, zo zag je in de wedstrijd dat we ja, gewoon met twee hebben gewonnen. Dus. Ben je ook zo ontzettend sterk als het lijkt op afstand? <laughs> ontzettend sterk. Uh, ja, ik Ben heb... heel veel wel groot? Ja, ik ben wel redelijk groot, ja. Maar uh, ik heb wel eens, uh, ja, volgens mij een jaartje geleden was ik nog uh, ja, aardig in de groei. En toen heb ik wel eens... Uh, ja, ik heb doorgekregen dat ik uh, misschien niet sterk was, maar ik denk uh, dat ik nu uh, mijn duelletjes wel winnen. Ja. Um, met wat vervolg ga je nou aan de tweede wedstrijd tegen Jong Slowakije beginnen? Ja, we hebben natuurlijk een uh, ja, goede uitgangspositie, 2-0 voor. En ja, we willen gewoon uh, ja, deze wedstrijd winnen, we hebben een hoop uh, thuispubliek en we willen uh, ja, een betere wedstrijd spelen als de vorige keer. En uh, hopelijk kunnen we gewoon uh, deze wedstrijd ook winnen en een uh, goed resultaat neerzetten. Gaat nou iedereen jou, naar jou gaan kijken, op jou gaan letten? Geen idee, dat weet ik niet. U wel? Uh, nou, uh, als je twee keer hebt gescoord, kan ik me mensen zeggen... nou, let nou op, hij komt straks weer. Uh, dat is hem. Ja, dat zou kunnen. Dus. <laughs> ja, dat is misschien alleen maar leuk. En, uh, ja, ik speel gewoon mijn eigen spel. En, uh, ja, dat andere mensen misschien uh, meer naar gaan kijken, dat is alleen maar mooi. Had hij dan wat ging zeggen, maar ja, zie je wel. Toch gelijk. You're the first, the last, my everything van Barry White. Bij de marathon van Eindhoven werden vanmiddag ook de Nederlandse titels verdeeld. Miranda Boonstra en Koen Rijmakers waren de grote favorieten. Maar het was Patrick Sietzinger die voor de grote verrassing zorgde. Hij en Boonstra werden kampioen. Rijmakers bleef achter met een kater. Een verslag van Floris van Hoorn. Ik kijk eens om me heen. Ik zie wat de gespannen gezegd hier van de lopers. Maar dat gaat zo dadelijk eh, zo, eh, wel over als wij eh, gaan eh, afstellen. Ja, hier wordt het weer lastig. Gaan we binnendoor even terug. Proberen we ze hier weer op deze weg. Hier weer op te pikken. Dankjewel. Geweldig dat jullie hier allemaal zijn. Ik wens jullie hier in ieder geval de lopers. Heel veel succes vandaag. En wat uh, was een touch toch!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 Omstandigheden waren heel behoorlijk, dus daar heeft het niet aan gelegen. Maar uh, ja, ik was zelf gewoon heel erg slecht vandaag. Nog aangedacht om uit te stappen? Jazeker, ja. Tussen 25 en 30 heb ik wel een aantal momentjes. En toen leek het ook even of dat mijn kuit echt uh, in de kramp zou gaan schieten. Kijk, als je dat uh, al zo vroeg in de wedstrijd hebt, dus dat je nog 15 kilometer met uh, kramp moet lopen, dat gaat niet lukken. Ja. Ik zie het nog erop bij. Nou wordt het ingewikkeld. Op mannen, goed. Dank je wel. En daar zien we Patrick. Gevolgd door onze camera. trekkend, arm omhoog. Nou, chapeau, geweldig. Prima prestatie. Patrick Snitsinger, die schrijft toch persoonlijk geschiedenis door hier op deze 14 oktober Nederlands kampioen te worden. Waar ben je, mee. je meest blij mee? Uh, met uh, ja, twee, twee dingen eigenlijk. Met de titel en dat ik nu een wedstrijd heb kunnen doorlopen zonder kramp, zonder te stoppen. Daar, daar ben ik wel blij mee. Dus voor mijn gevoel, dat, we, is dat kramp is ook afgesloten. Dus daar heb ik nooit meer af van. Dus, uh, yeah. Op welk moment wist je dat je voor de titel ging? Uh, bij... Ja, bij 25 kilometer. Bij 21 waren we mooi samen en kwamen we goed door. En toen de tempomakers uitstapten merkten ja, merkte dat de tempo in een keer echt flink terugzakte. En uh, toen dacht ik van ja, je moet gewoon voor de titel gaan, want dadelijk heb je nog meer wind tegen. Dus dat ga je nu alleen trekken. dus de uh, ja. de dame van Nijmegen had het zij komt er aan, kijken en eens even van je van Miranda Mostra. Zij wordt nu de Nederlandse kampioen van de marathon. Nee, ik voel me ook echt wel heel fris toen ik over de finish kwam. Ik had wel ja, lichte, ik bedoel, je benen gaan gewoon pijn doen zeg maar, op het eind. Dus je voelt wel van alles. Maar uh, ja, ik voelde me echt nog wel, wel fris. Ik bedoel, ik kon nog echt juichend over de finish komen. En uh, ja, in Rotterdam was ik gewoon echt wel veel leger, veel meer op. Was er meer ontspannenheid in deze marathon? Uh, nee, ik ben nooit ontspannen voor een marathon. Maakt niet uit wat voor marathon het is. Ik ben echt super zenuwachtig gehad van tevoren. En uh, ja, ik toch blijf altijd nog een beetje bang voor de man met de hamer. Maar ik ben hem nu dus alweer niet tegengekomen. Dus ik denk dat ik er volgende keer echt niet meer bang voor hoef te zijn. Maar dat dacht ik vorige keer ook al. En uh, ja, weet je, het was wel... Ja, je, het blijft een marathon. Hè? Het is altijd de kans dat je instort. En dat maakt een marathon toch wel een beetje een ja, zenuwslopende onderdeel. Ik heb er alles over verteld vandaag. We weten alles van haar. We hebben alles gelezen. Maar ze is een paar weken geleden Nederlands kampioen. 10 kilometer geworden. Ze pakt de tweede Nederlandse titel in een paar weken tijd. Miranda Boomstra, Nederlands kampioen, marathon. En nu? Ja, ja ik, weet je, ik kan me goed voorbereiden op zo'n marathon, dan ook echt te hard trainen. Maar ik vind het ook heerlijk om daarna gewoon even een paar weken niet veel te doen. Ik ga gewoon niet veel lopen. En uh, ja, mijn vriend zijn nou in Amerika voor een congres, dus die reis ik na deze week. En dan even lekker, uh, lekker rondreizen en uh, even geen atletiek, geen... Uh, weet je, gewoon niet met, met hardlopen bezig zijn. Maar gewoon, ja, weet je, niet op tijd naar bed. Gewoon doen wat je wil en... Uh, ja, daar heb ik even zin in. de de Ja, de marathon werd gewonnen door Afrikaanse lopers. Dixon Kip Tolo Tjumba, die zegevierde bij de mannen in een nieuw parcoursrecord: 2,05-47. De snelste vrouw was Aberuma Mekouria. Miranda Boonstra eindigde als tweede in de wedstrijd. Ja, ze kon afscheid nemen met een titel vandaag, badmintonse Judith Meulendijks. Maar in de finale van de Dutch Open bleek een Tsjechische, Christina Gavnold te sterk. Geen prijs dus bij haar laatste internationale optreden. Judith Meulendijks heeft er 15 jaar top badminton op zitten. Het eerste punt voor Judith Meulendijks in haar aller, allerlaatste toernooi. Ze neemt afscheid vandaag van het internationale badminton hier in Almere... En dat zou het mooi zijn als ze dat zou kunnen doen met de titel. 15 jaar geleden in 1997, 18 jaar oud was ze toen... werd ze Europees Jeugdkampioen, maar won ze dat jaar... en dat was toch wel ja, meteen ook haar internationale doorbraak... won ze de Dutch Open en nu dus 15 jaar later... in 2012 staat ze er, staat ze er weer. Het kan een, een afscheid worden in stijl. Eigenlijk is het toch gewoon verbazingwekkend dat jij hier in die finale staat? Uh, ja, als iemand mij van tevoren had gezegd, uh, Judith, je uh, staat uh, 2012 nog in de finale van Dutch Open, had ik uh, waarschijnlijk gelacht. Het publiek gaat er nog, uh, nog één keer achter staan. Deze allerlaatste wedstrijd van uh, Judith Meulendijks. Sluit ze haar internationale carrière af met uh, de overwinning of een nederlaag. En het wordt een, uh, een nederlaag. Ongelooflijk jammer, ongelooflijk zuur voor uh, Judith Meulendijks. Ze had zo graag... Afscheid genomen van het Nederlandse publiek met uh, de titel hier uh, in Almere tijdens de Dutch Open. Maar het is uh, de Nederlandse uh, niet gegund. Het komt jammer dat de cirkel niet rond is. 1997, eerst zijn en enige keer winnen en die 15 jaar later? Uh, ja, klopt. Uh, aan de andere kant, uh, ik denk dat niet veel mensen kunnen zeggen dat ze 15 jaar later hetzelfde nogmaals in de finale staan. Dus uh, daar ben ik zelf dan toch wel trots op. En dit was het, hè? Dit was het. Um, ik heb er natuurlijk heel lang over nagedacht. Um, het is natuurlijk altijd makkelijk om nog een reden te vinden om door te spelen. Um, maar ik heb gewoon echt geen doel meer. Um, ik heb een hele mooie carrière gehad. Um, ups en downs hoort er ook bij. Um, maar ik, uh, ik ben altijd een persoon geweest die gezegd heeft, ik ga het niet aankondigen groots. Ik voel wanneer het genoeg is en het is nu genoeg. Als stelt niet, maar als je niet zo vaak geblesseerd geweest zou zijn. Uh, nee, dat hoort er nou eenmaal bij. Daar wil ik niet eens over nadenken. Dat, uh, dat is deel van een carrière. En uh, Ik ben uh, na die blessures goed teruggekomen. En dat heeft denk ik ook uh, mijn spirit getoond. Uh, ook als mensen dachten, oké, okay, nou is het voorbij. Heb ik denk ik toch nog een, mooi paar, uh, ja, een paar mooie titels uh, binnengehaald. Wat schiet eruit als je dingen moet noemen? Oh, ja, er zijn zoveel dingen. Ik bedoel, uh, je eerste NK-titel, eerste Dutch Open, Uber uh, Cup... Uh, te veel om op te noemen. Ik, uh, ik kijk met een uh, heel tevreden gevoel terug in ieder geval. Dan vraagt iedereen natuurlijk, uh, en wat nu? En wat nu? Um, ik speel natuurlijk, Kijk, verdwijn natuurlijk niet helemaal. Uh, internationaal verdwijn ik wel. Uh, maar dat is denk ik ook al een beetje duidelijk geworden de laatste paar maanden. Um, ik ben bezig met de trainersopleiding. Die wil ik in ieder geval afronden. Of ik daar ook direct inspring uh, is helemaal niet zeker. Ik wil eerst een beetje, een beetje afstand... Um, ik speel mijn competitie, wat, mij, ja, wat ik heel erg leuk vind. De druk is eraf. Um, het is tijd voor andere dingen en wat dat gaat worden, dat uh, zal de toekomst uh, wel uitwijzen. Als je straks in je autootje stapt en uh, naar Helmond misschien wel rijdt, wat, wat, wat gaat er dan door je hoofd? Je moet wel op de weg letten. Wat... <coughs> Niet veel denk ik. Um, mooi toernooi, mooi afsluiting. hier ja, de zal zijn, jullie ja. Ja, dat was ze. Judith Meulendijks, 15 jaar, top badminton zit erop. Ze sprak met uh, Theo Plachard. Het is inmiddels precies uh, half elf. En uh, we zijn een uh, Nederlands kampioen uh, zijspannenrijk geworden. Uh, Etienne Baks is het geworden. Uh, het zou een gevecht moeten worden met Daniel Willemsen. Maar dat kwam er niet. Etienne, goedenavond. Goedenavond. Ja, heb je het wel een beetje gevierd? Uh, ja, we zijn op het moment nog steeds bezig eh, zelfs. Oh, <laughs> en ja, ja, ja. Hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, nou, uh, de supporters uh, bij ons uit de omgeving uh, die zijn allemaal afgereisd, uh, die zijn allemaal gekomen naar de plaatselijke kroeg. En uh, daar zijn we nog letterlijk uh, aan het vieren. Ja, de plaatselijke kroeg in waar? In Bergijk. In Bergijk, kijk, dat is een goede locatie. Ja. Zeg maar nu even, um, want er zit een beetje een verhaal aan dit kampioenschap. Leg eens even uit. Uh, ja, er zit een beetje een verhaal aan. Het, uh, het zou zo zijn dat we vandaag een, uh, een competitie hadden in Halle. Uh, maar die competitie is helaas afgelast door het slechte weer. En uh, ja, hierdoor hebben we vandaag uh, niet kunnen bewijzen dat we eigenlijk. Uh, eigenlijk uh, waar Nederlands kampioen zijn. En uh, ja, zijn we Nederlands kampioen geworden op, de, op basis van de vorige wedstrijden. En, uh, ja, en vandaag is het niet geteld. Dus uh, we hebben niks, niks uh, gedaan vandaag. Ja, maar ja, je bedoelt, die andere wedstrijden was je wel uh, beter. Dus ik bedoel, maakt toch niet uit dan? Uh, het maakt inderdaad niet uit. Maar uh, ja, heel veel supporters van, uh, van ons, van de ik zou met. Uh, met een bus komen en uh, alles was geregeld voor die supporters. Er ook heel veel mensen uit Begijk komen en uit de omgeving. Heel veel supporters van ons. En uh, ja, de, wij, we zijn nu voor de derde keer kampioen geworden vandaag. En uh, dat is altijd een mooie dag. Mm. En uh, ja, die hebben we nu vandaag helaas moeten missen. Omdat, uh, omdat, uh, omdat uh, door weersomstandigheden niet doorging. Yeah. En nu zijn we inderdaad wel op het feest bij ons in Begijk. Maar uh, het, uh, ja, de, echte, de sfeer van de hele dag zeg maar, die, die is er nu niet. Ja. Yeah. Zeg maar wanneer kreeg je het gevoel van, oh jee, dit kan wel eens niet doorgaan? Uh, eigenlijk gisteravond al bij vertrek. Uh, gisteren zijn we nog de hele dag bezig geweest om alles te regelen. En uh, gisteravond, uh, het regende wel zo hard. en uh, De we weg waren ook. Ik, uh, ik zag het eigenlijk helemaal niet zitten. Maar uh, bij aankomst bij, de, bij het circuit hebben ze ons toch beloofd... van uh, het, wordt, uh, het, weer, het weer wordt beter vannacht en uh, er wordt gewoon gereden. Maar uh, toen s'avonds om 11 uur uh, kwamen ze bij ons in de camper en hebben ze... Uh, je zegt tegen ons van het, het, het kan helaas niet doorgaan. Ja. En, en, en toen je de, vervolgens uh, je bed uitkwam en naar buiten keek... ...dacht je toen, nou, dit, dit, dit klopt wel, dit is een goede beslissing? Uh, ja, ik ben, uh, we, zijn, uh, wel over, we hebben overnacht nog door. ...en ik ben vanmorgen bij de baan geweest te kijken... ...en ik heb uh, ja, toch wel geconcludeerd dat dit toch wel de beste beslissing was... ...om het, uh, om het niet door te laten gaan. Want uh, ja, het was echt, echt heel erg slecht. Het, uh, de plassen stond op de baan en uh, er was zo diep erheen gereden... Want er, omdat er gisteren zelfs er is een clubwedstrijd geweest. En dat was zo diep door de sporen heen gereden. Dat, uh, en die stond ook nog helemaal vol met water. Dus het was gewoon echt geen doorkomen aan. Ja, ja anders hadden ze je beter die clubwedstrijd af kunnen lossen. Maar ja, dat is allemaal achteraf praten natuurlijk. Ja. Uh, ja. Uh, nou wil het vreemde in dit verhaal dat het niet de eerste keer is dat je dit meemaakt binnen de familie? Nee, nee, nee. Binnen de familie niet. Dat klopt. In, uh, namelijk in 1993 uh, heeft mijn vader gevochten samen met uh, Daniel Roomsen, de tienvoudige wereldkampioen... Om, om een Europese titel. En uh, mijn vader heeft die Europese titel gewonnen. omdat de laatste wedstrijd in, uh, in Zwitserland afgelast was. door weersomstandigheden. Hetzelfde als nu vandaag, zeg maar. En uh, ja, dat is wel een mooie vergelijking. Wij zijn nu eigenlijk Nederlands kampioen geworden. Wij stonden natuurlijk wel op voorsprong. Stond toen mijn vader ook in die tijd. Mm. En uh, ja, zijn we, daar hebben we eigenlijk wel een, een mooie gelijkenis in. Ja, ja zeker. Zeg, hoe, uh, hoe ziet de toekomst van het team eruit? Uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ben er, uh, ik heb er natuurlijk al veel aan gedacht uh, de laatste weken. Maar het is nog niet echt, uh, ik ben nog niet echt tot een besluit gekomen. Ik wil natuurlijk heel graag met mijn uh, huidige bakkenist Casper Stoepeles uh, door blijven rijden. Maar uh, ja, dus de intentie is daar, maar het is, gewoon, uh, het is gewoon heel erg een financiële kwestie bij ons. En uh, er zullen sponsors bij moeten komen. Mocht het niet het geval zijn, dan uh, wordt het heel moeilijk voor ons om, om volgend jaar nog samen te kunnen rijden. Maar uh, vraagt Casper zoveel salaris dan? Uh, nee, nee. Tegenover uh, andere betaalde bakkenisten uh, zit Kasper heel laag met de salaris. Maar uh, ja, voor ons is het, is het toch nog heel erg duur. En, uh, ja, het, is, het, is, het is gewoon heel erg moeilijk, voor, vooral voor de zijspannen denk ik. Voor alle sporten wel. Het is ja. heel erg moeilijk om een sponsorbudget bij elkaar te vinden. En, uh, ja, dit jaar ook zijn we gewoon uh, ja, tekort komen in de financiën. Ja. En, uh, daar is nu, nu heb ik het allemaal voor elkaar gekregen door mijn hoofdsponsor. Om het toch nog allemaal rond te krijgen. Maar, ja, dat gaat ook niet veel jaren duren. Dus ik moet gewoon, ik moet gewoon sponsors bijvinden. Ja, hoe lang heb je nog de tijd? Ik heb nog tijd tot. Uh, ik heb met Casper afgesproken, dat ik hem binnen nu en drie weken iets laat weten over, uh, over de situatie, zeg maar. Hm. En uh, dan wil ik toch wel doorslag kunnen geven of ik nou wel of niet met Casper ga rijden. Ja. Uh, dus ik ga de, zeker de komende weken met, met, met de sponsors aan tafel zitten om, om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Ja, nou ja, nog even niet aan denken, gewoon lekker een lekkere colaatje in de gouden leeuw. Ja, zeker. En dan komt het goed. We gaan, uh, we gaan nog één drinken en uh, ja, we, we zullen het zien. Geniet ervan, hè? Dankjewel, je En dankjewel. nog gefeliciteerd. Dag. Dank je, fijne avond. Doei. En waitress. Het Nederlandse elftal vertrekt morgen met een fitte selectie naar Boekarest... voor het belangrijke duel in de WK-kwalificatie met de Roemenië. De bondscoach oefende vanmiddag met zijn volledige spelersgroep... achter gesloten deuren in het stadion van ADO Den Haag. Nick Viergever sloot ook weer aan bij de besloten oefensessie. De verdediger van AZ ging zaterdagavond tijdens een training in Katwijk... nog voortijdig met een pijnlijke knie naar de kant, maar alles lijkt oké. Okay. Maar goed, wat kan Oranje eigenlijk verwachten van Roemenië? Ik ga erover praten met Ovidio Stinga, oudspeler van Universitatea Craiova, PSV en Dinamo Boekarest. Maar vooral Roemeens International tussen 1993 en 1998 kwam hij 24 keer uit voor zijn land Roemenië dus. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Leg ons eens even uit. Hoe sterk is Roemenië? Ja, in mijn visie is de sterkste de ploeg. Ook de ervaring van de, van de bonscoach. Hij was uh, drie keer uh, in, uh, in tien jaar een uh, bonscoach van Roemenië. Piturka. Ja, hij uh, is een uh, bonscoach met, uh, met uh, grote ervaring. Ja. Um, uh, Adria Mutu heeft hij teruggehaald. Hoe kijken ze daar tegenaan in Roemenië? Ja, veel mensen wachten op Mutu, maar Mutu is uh, nou niet in de topvorm. Hij speelt de laatste weekend in, uh, in Frankrijk, maar hij uh, uh, ja, is, is moeilijk. En denk ik, in dit niveau, als hij spelen, Mutu, is niet, uh, Mutu was drie jaar of vier jaar geleden. Hoe groot was de vreugde in Roemenië na de overwinning op Turkije? dat was natuurlijk ook een moeilijke wedstrijd, hè? Ja, nieuw, alle mensen uh, blijven uh, met grote enthousiasme. Ja, u was uh, uh, bondscoach van Jong Roemenië, om het maar even zo te zeggen. Uh, uh, zijn er spelers van nee, Jong Roemenië? Ik was, ik was uh, bondscoach van onder 19, o niet bij. Onder 19. Zijn er al spelers o van onder 19 in het, uh, in het nationale team terechtgekomen? Uh, nu niet, maar. Uh... Denk ik in twee, drie jaren uh, komen uh, vier of vijf uh, goede spelers met grote kwaliteit. Ja, en gaat dan ook de spe het spelsysteem van de Roemenen wat veranderen? Want het is nu behoorlijk defensief, hè? Ja, denk ik. we spelen extra defensief te tegen, uh, defensief tegen uh, Nederland. Als ik krijgt één punt, denk ik, is het uh, goed voor Roemenië ja. nou. ja. u uh, Wilt u zich wagen aan een voorspelling voor een uitslag? gezegd, Ja, doe het toch eens. Doe toch eens. Ja, toch eens. ja is, uh, ik ben Roemenië. Voor mij, als die Roemenië krijgen, krijgen kansen. Doepen te maken is leuk. Maar denk ik, het is moeilijk nou. Ja. Bent u dan voor Roemenië of voor Oranje? Ja, ik ben voor, de, voor Roemenië. Maar denk ik, de grote kans is van Nederland uh, overmorgen. Ja, oké. Okay. Bedankt voor dit moment en heel veel plezier dinsdag. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Ovidio Stinga was dat, oud-PSV'er uh, <coughs> en Roemeen vooral. Ja, en uh, dinsdag veel wedstrijden dus, ook hier te horen op Radio 1. Veel WK-kwalificatiewedstrijden. De Belgen spelen thuis tegen Schotland. Bondscoach Mark Wilmots heeft een uh, talentvolle groep onder zijn hoede. Dat bleek afgelopen vrijdag wel. België won met 3-0 van Servië en staat bovenaan in groep A. De Belgische bescheidenheid kan dus misschien wel overboord worden gegooid. Joep Schreuder ging kijken of de Belgen daar ook zo over denken. Hij bezocht de bondscoach Wilmots en praat met Wim de Bok... de schrijver van het boek Verleden en Toekomst van het Belgisch Voetbal. Een reportage dus met als centrale vraag... maakt de bescheidenheid inmiddels plaats voor bravoer. Dan kunnen wij stilaan naar Belgrado voor Servië-België. Het woord is aan Eddie Snelders en Peter van de Bunt. Eerst luisteren wij even mee met wat de muziek herkent de Brabantzonne. Atmos. Spelers slechter maken dan ze van nature zijn. Daar zijn ze in België kampioen in. Waarom kunnen Boden en Gilbert en Kleisters en Hena wel de allerbeste zijn in hun sport? Waarom zie je die mentaliteit dan niet in het Belgisch voetbal? Volgens mij willen de Belgen niet beter worden. Want als je iets gaat veranderen, dan ga je je lekker leventje niet kunnen behouden. Daar komt op de rechterkant Shadley nu even Voorzitter De Bruyne is strak bij TK. Ja, de goal bij maakt er de 0-1. En de Bruyne weggestuurd door Shadley. En dit is de kans. Kevin de Bruyne alleen en die scoort wel Kevin de Bruyne. Ja, natuurlijk. 0-2 voor de Belgen. Je ziet aan Wilmots bijvoorbeeld voorafgaand aan Servië-België. Dan, dan zegt hij nou Servië is volgens ons favoriet. Dat kan bijna niet waar zijn. Met zo'n generatie als die hij onder zijn hoede heeft. Wat is dat, denkt u? Ja, dat is nog een restant van het verleden, denk ik. Uh, nu, Wilmots is een kampfschwijn, dat was zijn bijnaam. Hij komt uit Schalke, de Duitse school. Hij is niet echt zo hoor. Uh, laat het nu eventjes nog een paar restantjes voortleven en dan komt het wel goed. Kom op. Meneer Wilmots, is dat een grap? U heeft, zo, u heeft een brede kern. U heeft spelers waar we in de Nederlandse competitie van genieten. Wanneer... Heeft u de eerste twintig minuten gezien? Ja. Bedankt. Dat het nu maar eens moet gedaan zijn... dat de Belgen zo bescheiden zich opstellen... En dat ze hun jeugd verwaarlozen en dat de makelaars de clubs leiden. Dat moet allemaal maar eens gedaan zijn. Wij zijn fantastisch goed en we moeten het maar eens tonen ook. Nee, ik ben niet voorzichtig. We moeten oh. niet vergelijken. Vroeger in 1986, zes, onze club altijd tot vierde finale, finale, finale, Europese. Mm. Nu de clubs zijn veel minder bij ons. Maar de okay? spelers? Ja, maar de spelers spelen in het bu buitenlandse. Dat is nieuw. nieuwe. We moeten niet meer spreken van het verleden, het verleden, het verleden. verleden is gedaan. Oké, okay, nu zijn we dan om de toekomst te maken. Maar de duiven in de jaren tachtig konden België inderdaad ook... Absoluut. En dat komt nu een beetje terug. Dat bent u met mij ja, eens. Dat, beetje... dat ben ik eens. Frans, da Belgen, Nederlanders. Zo'n gevoel, een patriotische gevoel heb ik lang niet meer... Gezien? Ik denk dat je eigenlijk tegelijkertijd uh, een Vlaamse nationalist kan zijn hier. En toch de Rode Duivels en dan dat Belgisch gevoel daarbij kan oproepen. Daar komen de Belgen nog een keer. Geen buitenspel meer, alles 0-3. En wanneer is België er nog een keer in geslaagd om bij een rechtstreekse concurrent op verplaatsing een wedstrijd te winnen? Dat was een tijdje geleden, dat, dat, kan kan ik dat, kan ik dat moet ik mij Dat ik nu echt niet. Er is geen enkele objectieve reden waarom het Nederlands voetbal beter zou zijn dan het Belgisch. Je hebt hier hetzelfde klimaat als in Nederland. Het is net zo mooi of slecht weer in Brussel als in Amsterdam en Eindhoven. Je kunt hier beter eten, beter drinken, beter wonen. Wat is dan het verschil? België gaat verkeerd om met de jeugd. En de clubs worden geleid door mensen die niks met voetbal hebben. Louis Gaal heeft al hotelkamers in Brazilië geboekt. Heeft u dat al gedaan? Wij ook. Wij ook. Kijk, dat is bravo. Nou, we willen daar gaan, natuurlijk. daar heb ik nooit gezegd. Hè. Maar we moeten ook nuchter blijven. Respect kreeg voor alles tegen Schrever. En onze beste te maken. Ik ben tevreden over de manier. Tegen Kroaten, in Wales. En nu. We hebben ook in Engeland heel mooi voetbal gebracht. Kwaliteit hebben we. Maar moeten we nu discipline op het veld en naast het veld? De jaren tachtig, de rode duivels. Als ik die slim, sluw, succesvol noem, vindt u dat een goede kwalificatie of missen we iets? Dat is waar natuurlijk. Er zat ook talent bij, hè? ongetwijfeld. Het um... was ook niet zo voetbal als wat ik nu zie bij de rode duivels. Nee, nee, maar die duivels van nu missen net dat slimme, dat sluwe, wat u daarnet zegt, dat uh, zij toen wel hadden. Hè? En zo staan de Belgen gedeeld op koppen in de groep met zeven punten uit drie matchen. Jan Boskamp. Vijf jaar geleden werd Nederland Europees beloftekampioen en België werd met zijn belofte derde op de Olympische Spelen. Nou moet je eens zien welke van die jongens intussen zijn doorgebroken in het aalftal. Bij België, Compagnie, Bele, Vertongen, Vermalen, Mirallas, Fellaini. En bij Nederland, niemand. Waterman, Zuiverloon, Kruiswijk, Pieters. We blijven nuchter, we spreken niet te veel en we doen meer op het veld. Dat is nou, beter. U lijkt steeds meer op Nederland zo. <laughs> Alsjeblieft. <laughs> Dat coach Mark Wilmots en ook Wim de Bok... de schrijver van het boek Verleden en Toekomst van het Belgische Voetbal. Een bijdrage van Joep Schreuder. Een bericht dat net binnenkomt. Real Madrid moet het even doen zonder verdediger Marcelo. Hij heeft een breuk opgelopen in zijn rechtervoet... tijdens een training van het Braziliaanse nationale team. Volgens de teamarts van Brazilië is hij zeker drie maanden uitgeschakeld. Marcelo vliegt morgen terug vanuit Polen... waar hij met Brazilië is om daar een wedstrijd te spelen. Morgen vliegt hij terug dus vanuit Polen naar Spanje.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 En Miami moeten we wegdraaien, want we willen het nog even over het schaatsen hebben. Want over minder dan een, een maand begint de tialf het nieuwe schaatsseizoen met de NK-afstanden. Vanmiddag hebben we een langs de lijn uitgebreid op vooruitgeblik... met Arie Koops en Erben Wernemers, misschien heeft u het gehoord. Als het seizoen op 9, 10 en 11 november begint met de NK-afstanden... dan verdedigt Thijsje Oenema twee Nederlandse titels. Ze werd vorig seizoen kampioen op de 500 meter en verrassend ook op de kilometer. Maar het hoogtepunt kenden ze eind maart, toen ze in een kolkend half de laatste dag van het seizoen, brons pakte op het WK, de 500 meter. Oedema verraste iedereen door kort daarna bekend te maken... van ploeg te veranderen. Ze verhelden de ploeg van Renate Groenewold... voor Team Liga van Marianne Timmer. Een bijdrage van Sebastiaan Timmerman. In één keer weg. Was Oedema eigenlijk ooit zo snel? Oh, ik had uh, heel erg gedroomd. ...dat misschien ooit een keer op podium kon komen bij een WK. Dit ziet er goed uit. Nooit echt gedacht en nu sta ik er gewoon. In 38, 16, Dat is een goede. Dat is een hele goede. Ja, dat is ook een debuut op het WK-afstand ik heb hier nog nooit geschaatst. En ja, dat je in één keer beginnen mag met een podium is geweldig. En voor de derde keer namens Nederland in de geschiedenis een bronzen medaille. Nou, ik denk de laatste tijd best wel veel weer aan terug. En dan, uh... Ja, je krijgt er wel een mooi gevoel van en het uh, inspireert je wel weer om uh, na elke training echt goed je best te doen om weer dat gevoel weer terug te krijgen. Ik voelde me heel relaxed op die dag en uh, ja, dat heb ik eigenlijk de hele dag zo volgehouden. En ik heb er vooral heel erg van genoten en ja, dat, dat kan ik nog wel heel goed oproepen. Het kon allemaal niet op voor Thijsje Oenema op 25 maart van dit jaar. Achter Sangwa Lee en Ying werd ze derde op het WK 500 meter. De verbazing was dan ook groot toen een week later bekend werd dat Oenema wegging bij de ploeg van Renate Groenewold. een ploeg die haar zoveel succes had gebracht. Ja, ze zeggen altijd, never change winning team. En uh, dat dacht ik zelf uh, ook. Ik denk, ja, moet je wel weggaan naar het, waar een jaar waar je zo'n grote stap hebt gemaakt en waar je zo hard hebt geschaatst. Alleen uh, in dat jaar heb ik ook dingen gemist. En uh, uh, ja, ik miste goede sprintdames om me heen. Uh, Natasja Brandt zat bij mijn team die was geblesseerd. Ik, uh, en uh, ja, dat kon ik bij Liga wel vinden. En ik, uh, mijn bochten zijn niet mijn sterkste punt. En uh, ik wist uh, dat Desley Hill ook bij Team Liga zou komen. En die is ja, met een inline skatecoach super goed in bochten. En het waren de twee dingen die eigenlijk nog ontbraken in vorig jaar in het fantastische jaar wat ik heb gehad. En ik denk, ja, als ik nog beter wil worden... En, ja, dan moet je soms keuzes maken die heel gek zijn. En die je eigenlijk ook uh, zelf niet altijd verwacht om te doen. Maar ik denk, ja, ik moet dit doen. En uh, ja, ik heb het gedaan. Toch was het uh, um, ja, een beetje... Het, het liep niet echt helemaal lekker. Op en uh, um, op stuurde een persbericht voordat het goed er wel rond was. Uh, het was wel een moeilijke tijd, zeker. Ja, het gevoel van uh, de week ervoor, uh, het was op een zondag, week, zondag na het, het WK. En, ja, je hebt een paar dagen ervan kunnen genieten en in één keer Je hebt het gevoel dat iedereen tegen je is. En, uh, nou ja, ik, het was niet een leuke tijd, april was geen leuke maand voor mij. En, ja, het is geweest, ik heb die stap gemaakt. Ik wist dat het niet makkelijk zou worden, maar ik had het ervoor over. En ik denk, ja, ik moet het doen. En ik vind het heel jammer dat het zo gelopen is. En ik heb een fantastisch jaar gehad bij Oppershop. en Ik ben ze heel dankbaar, want zonder dat had ik niet... Ik heb zo hard gereden, alleen uh, ja, ik denk dat ik hier uiteindelijk nog veel harder kan staan. de keuze voor Liga was best verrassend. Liga, de ploeg van Marianne Timmer die onder vuur lag vorig seizoen. Alleen Margot Boer presteerde naar behoren, de interne communicatie verliep moeizaam... Bijna iedereen vertrok, op Boer en Timmerna. En voor die ploeg koos Thijsje maar dus. Ja, ik heb natuurlijk ook een vraag gehad toen ik in het team, uh, dat ik een gesprek had. Ik zeg, ja, afgelopen jaar ging het niet goed. Ik heb er helemaal geen zin in om uh, zo in zo'n team te zitten. En, uh, maar er is heel, eigenlijk het complete team is veranderd. Alleen maar Go en uh, Marjan zijn over. En er is nieuwe trains erbij gekomen, Desley Hill en allemaal nieuwe rijders. En uh, ja, het is ook, er is ook even over gesproken wat er afgelopen jaar fout is gegaan met hun. En ze weten wat ze uh, niet goed hebben gedaan en dat, is veranderd en er is ja dat uh, ik weet niet hoe het is gegaan vorig jaar bij het team alleen uh, ik heb het nu heel erg naar mijn zin en ik, uh, ik heb niet het gevoel dat dat zo weer gaat lopen een maandje voor het begin van het nieuwe seizoen rijdt Unema nog geen wereldschokkende tijden bij de eerste trainingswedstrijden in Heerenveen. maar dat hoeft ook nog niet na een zomer waarin Unema nieuwe trainingen uitvoerde nou ja, we moesten dus heel veel uh, inline skaten en daar was ik nooit zo goed in. En, uh, in het begin was het ook dramatisch, maar ik begin het steeds beter onder de knie te krijgen. Ik merk dat ik op de skielers al veel betere bochten rijd. En ik, het is nu nog wel heel erg wennen op het ijs. We hebben niet heel veel geschaad deze zomer. Dus ik moet echt wel heel lang wennen en ik ben niet zo'n snelle uh, ijsgewenner. Dus ik, uh, ja, ik moet uh, veel wedstrijdjes rijden, alleen ik merk wel dat ik een goede zomer heb gedraaid. En dat er, de goede punten wel echt zichtbaar zijn. Alleen, uh, het duurt nog eventjes, zodat het recht uitkomt. Thijsje Oenema tegen uh, Sebastiaan Timmerman. Dat was het goed nieuws voor uh, darter Michael van Gerber vanavond. Hij won uh, in Dublin de World Grand Prix. Hij versloeg met 6-4 Mervyn King, de Engelse routinier. Uh, goed, die overwinning was uh, mooi voor hem. 100.000 pond won hij. Dat is bijna 125.000 euro. De grootste overwinning ooit voor deze jonge jongen. Zometeen het oog op morgen met uh, John Jansen van Galen. En ze hebben... Uh, uh, hoog bezoek, want Robert Gray die komt vanavond uh, live optreden. Hij heeft net het nieuwe album uit. En hij is live in de studio zometeen. Maar nu eerst natuurlijk even terugkijken op het afgelopen weekende. Er is veel gebeurd en veel gediscussieerd. Met name over Lance Armstrong. Goedenavond. Armstrong heeft uh, toen bekend was dat Hamilton getuigde bij Uzada, heeft Armstrong in een restaurant uh, opgezocht en gezegd. Uh, ik maak de hel op aarde van je leven. Je kan het ook beredeneren. Omdat zij zo vaak gelogen hebben, krijgen wij het recht van interpretatie. Erik Pang is de nieuwe kampioen. Hij vond met 21-14 en 21-10 van Paliyama. Pang speelde agressief en fel. En maakte een ongeïnspireerde indruk... Vier vrouwen naast elkaar, de laatste 100 meter met de laatste sprint... met Mariska Huisman en met Voske Tamar van der Wal. Maar die winnen allebei niet, want helemaal aan de buitenkant... komt Carla Zielman met Irene Schouten nog. En zo valt die potkaps op de grond. En daar is de overwinning voor Liekulligus in drie sets. Maar dan wordt hij overstoken. Overstoken aan zowel de binnenkant als de buitenkant. Zet nog toch weer sprint aan. Ariens komt hem niet meer aan. Stroetenga gaat het verder denk ik. Stroetenga wetten wordt het inderdaad. Ik heb nooit...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 En uh, Piek die nu de handen omhoog gooien, want hier is de winst. Hier is de 22 winst in die derde game. En zo winnen zij voor de eerste keer in hun carrière. Ze waren hier derde geplaatst. Een Grand Prix toernooi. Doen heel goede zaken voor de punten voor de wereldranglijst. Nederland dan op de vierde plaats, dus net buiten het podium voor het andere klassement. ze zich nou ergens niet bezig moeten houden, volgens mij, met fatsoensregels. Of zich daar in ieder geval niet over moeten uitspraken bespreken... is het al bij die corrupte fossielen daar uh, bij de FIFA. Ze redden het net niet. De stunt zit er net niet. Het is 1721 geworden voor de Tsjechische. Het ging voortdurend gelijk op in de derde game. Meulendijks af en toe voor, dan de Tsjechische weer gelijk, dan andersom. Maar in de slotfase moesten afgeven op eigen fouten. Dat moet gezegd worden helaas. Als ik gevraagd word door een uh, officiële instantie... om uh, onder Ede vragen te beantwoorden, dan ga ik er zitten... en zou ik alle vragen beantwoorden die ze mij stellen. En als de vraag zou komen, heb jij zelf ooit op enige wijze doping gebruikt? Dat zou ik, ik zeggen, maar ik heb... Uh,